een Boekraad met het NOS Journaal. Albert Heijn en andere grote supermarkten in onder meer Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... gaan een aantal kokosproducten uit Thailand weren. Bij die producten zijn apen ingezet om de kokosnoten te plukken. Aanleiding is een onderzoek van de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA... naar de leefomstandigheden van de dieren. Op beelden zijn makaken aan touwen en kettingen te zien en in kleine kooien...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 De politie heeft in Wouwse Plantage in Noord-Brabant... ...zeecontainers gevonden waarin criminelen mogelijk mensen hebben gemarteld. Het gaat om zeven bovengrondse containers... ...die vorige week maandag werden gevonden bij een politieinval. Ze waren geluiddicht gemaakt en er lagen onder meer scharen. Er hingen handboeien aan het plafond... ...en er stond een stoel die aan de vloer was vastgeschroefd. Zes verdachten zouden vorige week zijn opgepakt... Het kabinet is niet van plan de sector betaald voetbal in één keer 140 miljoen euro uit te keren... om de financiële problemen op te lossen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Daar hadden de KNVB en de clubs om gevraagd. Minister Van Rijn wil wel per club bekijken wat nodig is om te overleven. Het weer. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot een graad of 14. Langs de hele Westkust komen zware windstoten voor...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 Shit.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 RIP RIP RIP RIP with my...